5 uur. Dit is door al met het NOS-journaal. Medioogd, bedrijf van John de Mol, biedt nu 6,50 euro per aandeel. Talpa biedt nu 50 eurocent per aandeel meer dan het Vlaamse Mediahuis. Gisteravond zag het er nog naar uit dat het Mediahuis de Telegraaf Mediagroep zou overnemen. In het Carré-debat is CDA-leider Buma gisteravond in aanvaring gekomen met de linkse partijen over het beschermen van de Nederlandse cultuur. En vindt dat ze de zorgen van veel Nederlanders over het verval van normen en waarden negeren. Buma kreeg bijval van VVD-leider Rutte. PVDA-lijsttrekker Asher vindt dat het CDA blijft steken in nostalgie. En GroenLinks-leider Klaver vindt dat juist de tolerante cultuur van Nederland te weinig is beschermd. Bij een busongeluk in Panama zijn zeker 16 mensen omgekomen en 35 gewond geraakt. De chauffeur verloor op de snelweg de macht over het stuur... daardoor reed de bus in een ravijn en kwam in een rivier terecht. In de bus zaten arbeiders die onderweg waren naar een plantage om fruit te plukken. De zwaargewonden zijn met helikopters naar ziekenhuizen gebracht. Noord-Korea heeft raketten gelanceerd, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Die kwamen terecht in de Japanse zee. Het is niet duidelijk om welk type raket het gaat en hoeveel er zijn afgevuurd... De raketproef is mogelijk een reactie op de militaire oefening die de VS en Zuid-Korea houden. Japan heeft protest aangetekend tegen de rakettest. Radio- en tv-presentator Frits Spitz krijgt de Gouden Harp. Dat is door de Stichting Buma Cultuur bekendgemaakt in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. De Gouden Harp is bedoeld voor mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse lichte muziek. En Frits Spitz krijgt de Gouden Harp vanavond uitgereikt. Het weer veel bewolking en regen, vooral in het westen en zuiden. Overdag blijft het grijs en regenachtig, al maakt het noordwesten wel kans op een beetje zon en het wordt zo'n 8 graden. Dit wordt Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Oh. The music dies But you don't see me Stay Yes, I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 I like go inside mm -hmm. She wants to feel alive And nothing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 FM.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 Sexie, als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo malen, ik voel me zansie. Als ik dans, gooi jij je hart op, zwingen je, je geef zo lekker dat het te gaan zwaar moet. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo malen, ik voel me zansie. Als ik dans, gooi jij je hart op, zwingen je geef zo lekker dat het te gaan zwaar Als ik dans. Stop. The driver, you put your feet. Around.